Tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws. 2 over 10. Ederik Kroes en Mark van der Hoek staan we helemaal paraat voor de show met boordevol soepoes. Zoek soca soep en salsa tot middernacht. Is dit cadence van Langstraat FM? We're gonna get gente siempre es Salseros se ¿sí llaman Yo vengo Salseros se ¿sí llaman Yo vengo Salseros se ¿sí llaman Yo vengo Salseros se ¿sí llaman Yo vengo Vamos We Black Stalin, Black Stalin en Black Man Feeling Party kalans is dit langs FM. We zijn tot, uh, tot 12 uur vannacht en dadelijk na het nieuws van 11 uur gaan we dus naar 2 Dit is Thayatsenvuil. nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het zinken van het Russische oorlogsschip Moskva heeft één opvarende het leven gekost. 27 anderen worden vermist en 396 zijn er gered. Al dus het Russische staatspersbureau Ria. Oekraïne meldt daarentegen dat slechts 58 bemanningsleden gered werden nadat het schip zonk door de inslag van twee raketten. Volgens Moskou Echter ging de Moskva ten onder nadat munitie aan boord ontplofte en het in een storm naar een haven werd gesleept. De politie heeft een 29-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Peter Langenberg uit Alkmaar... wiens lichaam afgelopen zondag in de duinen bij Egmond aan Zee werd gevonden. Het 56-jarige slachtoffer werd zonder kleding aan aangetroffen bij een ontmoetingsplaats voor mannen... De verdachte, uit Egmond aan Zee, zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Sinds afgelopen zondag is één Russisch schip toegelaten tot een Nederlandse haven en één geweigerd. Er geldt sinds zondag in principe een verbod voor schepen uit Rusland om een Europese haven binnen te varen, maar er zijn veel uitzonderingen. Onder andere de aanvoer van olie, gas of landbouwproducten mag wel. Er varen overigens meer schepen vanuit Rusland naar ons land, maar dan onder de vlag van een ander land. Bij een bomaanslag op een moskee in de stad Kunduz in Afghanistan zijn zeker 33 mensen om het leven gekomen en meer dan 40 gewond geraakt. Een woordvoerder van de Taliban, die aan de macht zijn in het land, zegt dat de daders gearresteerd en gestraft zullen worden. Gisteren zijn er ook al twee aanslagen gepleegd in Afghanistan, waarvan één in Kunduz en één in Mazar-i-Sharif. Die zijn allebei opgeëist door terreurbeweging IS. En dan nog het weer. Het koelt vannacht af naar een graad of 9... bij een matige tot krachtige oost- tot noordoostenwind en het blijft droog. Overdag opnieuw overwegend zonnig en droog bij 16 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws. Info en hits. Zo, de Kavans van Langschaats FM. Jasmine, Jasmine. En dan als je het dis chérie Ja, lenen kikli kikli. Ben dan zwemt Je Jou probeer la de stad, à de galerie boutilier. Mesdames, notre kuis vos principe. Kond 8 van du matin, Jij, dis lieverd, mijn bukling, yo jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, Les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci, je vous ai laissé le... Ik ben zo Je veut quoi tes quoi tes vraiment pas possible, Pour moi vraiment pas oh, oh. motema motema Sentiment, mahe santima motey mahatiye o santima motey mahatiya naati motey maho wa ja santima he naati motey maho wa ja We Sosa, Sosa Loca Reku Prinses Dix met het radio nieuws. De tweede verkiezingsronde.